Bij de aanslag in Wenen zijn drie mensen doodgeschoten. Op zes plekken in de Oostenrijkse hoofdstad werd gisteravond geschoten. Een dader werd door de politie doodgeschoten. Hij was een aanhanger van IS, vertelt correspondent Wouter Zwart. Hij had een, een geweer bij zich met een lange loop, een, een pistool, een machette... en ook een bomgordel die ja, of onklaar was gemaakt of wel nep was. Deze man, daarvan zegt de politie, was een geradicaliseerde moslim. Het is niet duidelijk of hij de enige dader... Was. De politie roept daarom mensen in Wenen op om vandaag binnen te blijven. Kinderen hoeven vandaag niet naar school. Er is geen schoolplicht. Iedereen mag thuisblijven. En uh, ja, de politie, samen trouwens met zo'n 75 militairen ook, die bewaken op dit moment allerlei strategische plekken in de stad. Denk aan pleinen, denk aan gebouwen. Verschillende persbureaus zeggen dat de politie vanochtend meerdere invallen heeft gedaan en er ook mensen zijn opgepakt. Het is 3 november en dus verkiezingsdag in de VS. De laatste campagnedag voor de verkiezingen zit er net op. Joe Biden heeft zijn campagne afgesloten met een grote drive-in rally in Pittsburgh. Met muzikale gasten John Legend en Lady Gaga. Dat deed Biden om jonge kiezers aan te spreken. In 2016 bleven die massaal thuis. We gingen met z'n allen vaker naar de slager, groenteboer of slijterij. Dat soort zaken verkochten de laatste maanden dik 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. heeft het CBS uitgezocht. Ook meubelzaken en bouwmarkten gingen lekker. Bij kledingwinkels werd er de laatste maanden juist minder verkocht. En in Spijkenisse staan twee gigantische hijskranen klaar om de metro van de walvisstaart af te tillen... Gisteren ging het mis toen een metro doorschoot en op het standbeeld terechtkwam. kwam. zorgde voor een apart plaatje, maar toch wordt nu de metro weggehaald... want het ding hangt er niet echt veilig. Het idee is dat er inderdaad banden om het, om het stel komen. Um, dus het voorste deel komt dan uiteindelijk naar de grond... en die wordt dan in een bak gezet, uh, zodat die dan uiteindelijk uh, veilig gesteld kan worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op wat flinke buien met veel wind ook. Het is ook een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Gaatje of twaalf.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 guessing, no way that I could have played, I was fearing, blank stares and empty chairs. them. is yesterday Yeah, yeah, yeah, yeah Ooh la la, make a move, yeah, baby, by Lasca For Full moon night, put the lights up, baby, yeah. my heart. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de terreuraanslag gisteravond in Wenen zijn vier burgers om het leven gekomen. Eén aanslagpleger is door de Oostenrijkse politie doodgeschoten en één verdachte zit vast. Op de laatste dag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er door beide kandidaten... ...president Trump en zijn uitdager Biden nog volop campagne gevoerd. De eerste stembureaus in de VS gaan straks om 12 uur Nederlandse tijd open. In Spijk wordt vanmorgen begin gemaakt met het bergen van de ontspoorde metro. Er zijn hoogwerkers geplaatst en een aantal huizen in de buurt is ontruimd. En verder zijn er bomen gerooid en er is een sloot gedempt. En het weer nog wisselend bewolkt, vanmiddag kans op stevige buien... vooral aan zee, kans op zware windstoten en het wordt een graad of 12. E Be. I'm a product I'm material it changed the girl in me eyes come closer and Slickbait, tell me what did that do wrong? And I don't wanna hate you. I don't wanna take you.